Nog meer zorgen over de huizenmarkt. Deze keer over mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning... maar ook niet kunnen huren in de vrije sector. Laat staan een huis kopen. Die groep wordt groter en groter, zegt deze onderzoeker. En de overheid heeft het alleen maar erger gemaakt. Wat we hebben gezien is dat met name Rijksbeleid er wel voor heeft gezorgd... dat het gat tussen de sociale huur en die koopsector echt aanzienlijk is vergroot. Dat betekent dus dat mensen die net boven dat inkomen zitten... naar een alternatief moeten zoeken. En je ziet dat, dat alternatief... Het gaat naar schatting om zo'n 200.000 mensen. Veel van hen blijven langer thuis wonen of kunnen maar niet weg uit het studentenhuis waar ze zitten. De politie heeft deze zomer een man opgepakt die premier Rutte wilde vermoorden. De Amsterdamer van 22 zou in chatgroepen hebben opgeroepen om Rutte neer te schieten. Ook zat hij in de telegramgroep de Bataafse Republiek die eerder deze week door de politie werd gesloten. Vanwege opruiende en bedreigende berichten. Daar zou hij op zoek zijn geweest naar wapens. In de Italiaanse stad Como is een luchtballon tegen een museum gevlogen. Vlak na het opstijgen raakt het mandje een ornament dat van het dak van het museum viel. Iemand heeft het ook gefilmd. Er is trouwens niemand gewond geraakt. Gebarentok Irma Sluis wordt tv-presentatrice. Op NPO Zep gaat ze testen hoe goed BN'ers zijn in gebarentaal maar Felicia is medepresentator. In de duo's van zes bekende deelnemers en zes dove en slechthorende kinderen wordt er geschreden om de hands-up trofee. Wie kan zich het beste verstaanbaar maken in de Nederlandse gebarentaal? Hands-up gaat het programma heten. Het moet zorgen dat dove, slechthorende en horende mensen elkaar beter begrijpen. Over een maand is het voor het eerst te zien. Het weer. Af en toe zon. Heel misschien een klein buitje en een graad of 13. Morgen zijn er veel wolken, maar is het wel iets warmer? 14 tot 16 graden.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 Volgens Elton John, Circus of Life... ...en Abba met Dancing Queen. Cursus werken met mappen en bestanden. Voor pc en laptop met Windows 10. Waar en hoe sla ik mijn documenten en foto's op? Hoe krijg ik overzicht over alles wat ik heb opgeslagen? Opgeven kan via de website van Pluspunt of bij de Bali. De kosten voor twee lessen zijn 22 euro. En het is dinsdag 12 en 19 oktober van 10 tot 12. Locatie pluspunt Zandvoort Noord. Hello world. This is me. Life should be no question. ZFM. You ain't nothing but a hound dogger. You're crying and trying to... Is met Hounddog. De hele maand november zal in het teken staan van cultuur. Gedurende deze maand wordt een uitgebreid programma geboden van theater, muziek en kunst. Ook de Zandvoortse musea doen met exposities volop mee aan de November Cultuurmaand. Zandvoort als een dorp vol kunst. Bezoek bijvoorbeeld gebouwen, luister naar muziek van voor jong, voor jong talent. Kijk naar een theatervoorstelling van Fem en Daan in het Pop-Up Museum in het Raadhuis. Loop eens langs bij de One Day of Fame expositie in de Oude Brandweerkazerne of de Arts of Crafts. Dit waren achterin volgens Umberto Tocci met Gloria en Madness met Our Houses. Naast de beeldwandelingen naar de Damherten... worden er in oktober ook diverse andere activiteiten georganiseerd... die aansluiten bij het thema wild. Maak kennis met de wild, watersport, golf en kitesurfen, Of ga slippen op het circuit. Natuurlijk sluit jouw dag af met één van de strandpaviljoens... met bijvoorbeeld een warme chocomel bij de open haard. Want wat het is alweer de laatste maand dat je de seizoenpaviljoens kunt bezoeken. Wil je meer informatie over de wildwandelingen, watersport in Zandvoort en overige activiteiten in oktober? Kijk dan op www.zandvoortcoastwild.nl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 Die je noemt. Yeah deel uit van de groep Destiny Child... waarmee ze samen met Michelle Williams en Kelly Rowland... in de periode tussen 1997 en 2005 15 hits scoorde in de top 40. In 2002 scoorde ze haar eerste solo hit met Work It Out. En in 2008 zou ze met JZ in het huwelijksbootje stappen. In december 2013 verschijnt haar vijfde soloalbum Bij Ons... Het album verschijnt onverwacht op iTunes en is in de eerste week alleen al digitaal verkrijgbaar. In de drie dagen tijd wordt het album ruim 825.000 keer verkocht, wat op dat moment een record is. In 2019 is de stem van Beyoncé te horen in de verfilming van The Lion King, waarin zij de rol van Nala voor haar rekening neemt. Ook produceerde zij de soundtrack bij de film. Spirit is de eerste track uit de film die op 10 juli verschijnt. Hier is Beyoncé met Listen, een nummer 1 hit uit 2003. Listen to the song here in my heart. A melody I start but can't complete. Listen the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside.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 Just as long as you stand, stand by me Middle of the Road, Salé, Saleh en Ben E. King met Stand By Me. In het kader van de opzet van de nieuwe cultuurvisie Zandvoort en de cultuurparticipatiesessies kwamen vaak de vraag naar voren: waarom is er geen open atelierroute meer in Zandvoort? Aan deze sessies deden alle cultuurpartners van Zandvoort mee, met vertegenwoordigers van instanties en verenigingen, met kunstenaars en theatermakers. Daaruit blijkt dat er ook organiserend talent noodzakelijk is voor de opzet van de culturele verbinding. Daarom is het goed nieuws dat er tijdens november cultuurmaand ook een kunstdriedaagse wordt georganiseerd en wel op 12, 13 en 14 november. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you. Swear I belong. From this moment on, from this moment, I From this moment, uit de beste zangers van 2012. En u geeft er nog eentje van 2012, en dat is wel Roel van Velsen, ver hier vandaan.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 Die wordt dus vandaag 87 jaar. En dan hebben we nog Mary Osman, een Amerikaanse zangeres. En Mary is geboren in 1959. En die is dus 62 jaar geworden vandaag. En dan hebben we Paul Simon, een Amerikaanse singer songwriter En Paul is geboren in 1941 en die wordt dus vandaag 80. Van 1964 tot en met 1970 vormde hij de helft van het duo Simon Garfunkel En sinds 1970 is hij solo-artiest. Simon scoorde diverse hits, waaronder Late in the Evening en 50 Ways to Leave Your Lover. Simon maakte tot en met 2018 14 soloalbums. Het bekendste daarvan is met het Zuid-Afrikaanse muzici gemaakte Graceland uit 1986, waarop ook de hit stond You Can Call Me All te vinden is. En deze heb ik gekozen voor Paul Simon met You Can Call Me All.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 What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone We ducked back down the alley with some Roly-poly little bat-faced girl All along, along There were incidents and accidents There were hints and allegations If you'll be my bodyguard I can be alone You call you daddy and ready when you call me Ik que te perdí, y nunca entendí, ¿por qué? Als alle keren dan me over jou, zouden we komen. Was je elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij een ander. Maar ik weet het is de werkelijkheid. Por eso sinceramente, duele si no combate. La luna no sale, no te vuelva a ver. Ik neem vandaag afscheid van u met Emma Heesters en Rolf Sanchez. Volgende week ben ik er weer, dus graag tot volgende week woensdag. Oh. Op oh, die eerste dag was ik zelf verslag, oh, ik wil je in mijn armen en ik weet niet maar wat er van. Denk ik la luna si no te a ver. ik het heb wel dagen niet van of vergeten. Ik ben al in de eens aan mij Vá conmigo po' allá y a mí mi baby yo no tengo apuro vamos a hacerlo de a poquito pegate con disimulo, que sea si miedo te lo quito. Ik geef totdat ik het heb verkloot. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot. Want het? Ik alsof ik jou niet meer zou staan en ik ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sinserida, tu te fuiste sin necesidad. Tu volviste sin necesidad. But you went with your essence and your solitude. I knew I could not ik be for you. I'm going to die without you, I'm going to die from pain. When I saw you on the first so in mijn armen, maar I weet niet hoe to kan I said, I'm ik heb het van je hart. sinceramente, recordarte. Si, si tu tu no es está, es la soledad, combate. Combat. La luna si no sale, te a ver. ik, ik te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al een wonderde eeuw aan De komt als jij er niet meer bent.